Dit geluid... Dit is echt niet normaal zeg! Wow. Dat is het geluid van de unieke power shower bij Club Car Wash. Onder extra hoge druk, zonder schrobben, je auto binnen no time weer brandschoon. En dit is nog maar één van de mogelijkheden in de doe-het-zelf wasboxen van Club Car Wash. Techniek. Oh ja, u hoorde ook nog meneer De Vries, wat die zijn auto nu eindelijk wel eens schoon krijgt. Kijk eens het schoon is. Club Car Wash vind je aan de ingenieur Lelyweg nummer 12 in de Haarlemse Waardepolder.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 Your vote met het en wens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 het bevrijdingsdefilé gehouden. Veteranen trokken in een stoet van historische militaire voertuigen door de stad. Er stonden honderdduizend mensen langs de route. Ook de pretparken in Nederland trokken vandaag veel publiek. Duinruil in Wassenaar was aan het begin van de middag met vijftienduizend bezoekers helemaal vol.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 Het weer vanavond en vannacht helder, morgen opnieuw zonnig. Het wordt ongeveer 23 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer, met maxima rond 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Live, live, live vanuit de Haarlemmerhout. Bevrijdingspop Radio. Een unieke samenwerking tussen AB Radio en Haarlem 105. En live te beluisteren tot middernacht.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 De zannesap bij het geluid van Kermerland Zuid AB Radio, ook Haarlem 105 En ZFM Zandvoort bevrijdingspopradio. Radio Met zometeen hier live Welen, eerst Michael Jackson Dit is Billy Jean Radio Michael Jackson, Billie Jean. Hey, goedemiddag, ik ben Erwin. Zal meteen hier live op het podium Walen. En zo grappig, Walen, dat klinkt hartstikke stoer, natuurlijk. Maar eigenlijk heet die jongen heet gewoon Willem. Suffe naam, natuurlijk. Dus hij is een uh, groot fan van een country zanger. En ik dacht, nou, ik ben er zo groot fan van. Die man is dood. Ik neem zijn naam over. Zijn grote voorbeeld klinkt zo: En zo klinkt dus het grote idool van Wylen. Whalen, die hoor je nu op het grote podium. Live bij het bevrijdingspop. Mogen aankomen de band staan. Hij is een ambassadeur van de vrijheid samen met Mook. En met de Body squad. En met de oppositie. Airwolf Wylen, dames en heren. Handen op elkaar! Ambassadeur van de vrijheid te zijn. En vrijheid. Uh, wat is vrijheid? Ik heb er lang over nagedacht. en ik ben er veel mee geconfronteerd de afgelopen weken. Maar eigenlijk word je elke dag geconfronteerd met vrijheid, maar sta je er niet altijd bij stil. Vrijheid is iets waarvoor gevochten is, waarvoor nog steeds gevochten wordt gestreden een mannetje van honderdduizend hier in Haarlem op een nou een veld is het volgens mij ik zie het niet meer dat is vrijheid Seems the same Hey Since we've been together Heb ik de volgende vraag gesteld? Ik verwacht van zoveel mensen bij elkaar dat ze het lekkerste antwoord geven van vandaag. Oké? Okay? Hey, wie vandaag voelt zich sexy? Hij voelt zich ook sexy. Oh ja. Hans is ook sexy. <tied> I'm Sexy to Free. I, I was blinded by the light Cause I was so misty I was looking for She was right on time Two. I didn't know what I should do Ooh. Was laying on the side Let me hug! I think I have a It's okay? Good to me, what? Oh yeah, ain't goin' oh yeah. I said I got a woman way over town that's good to me, what? I said I got a woman way over town that's good to me. said I got a woman now way over town it's good to me me me hey waities En hoe is het met die heli? Dat lijkt me wel heel erg gaaf. Nou, die heli, dat is te gek. Weet je, het is een, uh, um, het is sowieso een, een eer om dit te doen. Ja. Als je dan ook nog een keer alle dingen die erbij komen kijken... Want dat die hele crew net op het podium staan. Ja, klopt. Het is vandaag de laatste dag dat ze, uh, dat ze vliegen eigenlijk. Uh, een aantal van hen die gaat, uh, gaat hun baan echt verliezen. een. Uh, echt? Ja, en, en uh, de koekers, Ja, dus de die gaan eruit waar wij mee vliegen. En um, dat, is, uh, ja, dat is heel spijtig. Dus dat maakt het voor hen deze dag... Uh, Extra dubbel en uh, vandaar dat we ze uh, in het zonnetje wilden zetten. Ja goed. Uh, veel succes en naar Den Haag. Gaan we doen, dankjewel. Okay. Bye. Waylon. Nou, ik eh. Uh, Godsamme jongens, ik word helemaal door 40 camera ploegen. Maar uh, Wylon was dat. En uh, die gaat naar Den Haag toe. Five bad boys with a to rock you. Radio, Bevrijdingspop Genesis, GCG He Knows Me bij Bevrijdingspop Radio. Zometeen live hier op het podium, de baseballs.